9 uur, Goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Michiel Storm. Goedemorgen. Als de sneeuw het toelaat, gaan er vanaf Schiphol... vandaag weer vluchten naar Curaçao, Aruba en Bonaire. Ook kunnen gestrande reizigers daar weer terug naar ons land. Gisteren kon er de hele dag niet gevlogen worden... vanwege de Amerikaanse actie in Venezuela... Dat ligt vlak bij de Caribische eilanden. Intussen is de opgepakte Venezolaanse president Maduro in een gevangenis gezet in New York. Op een filmpje is te zien hoe Maduro door een gang loopt. In het Engels zegt hij gelukkig nieuwjaar. Maduro wordt door Amerika verdacht van drugsterrorisme, maar volgens sommigen is president Trump vooral uit op de Venezolaanse olie. Op allerlei plekken in ons land zijn auto's van de weg gegleden, kan door sneeuw en bevriezing nog altijd glad zijn. Daardoor ging het gisteravond en vannacht mis in bijvoorbeeld Os... waar een auto over de kop ging. In Deventer botste een auto tegen een boom... en in Barendrecht gleed een automobilist de sloot in. En in Berlijn zitten tienduizenden gezinnen al het hele weekend zonder stroom. Ook zouden sommigen geen verwarming hebben terwijl het buiten ijskoud is. De problemen in Berlijn hebben te maken met een brand... waardoor stroomkabels kapot zijn. Het kan zijn dat het vuur is aangestoken door een linksextremistische groep. Het weer van weer online...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 Michiel, dankjewel. verkeer door Flitsmeister. Er zijn een paar vertragingen. Komt vooral door de gladheid ook. Pas goed op, want het kan erg verraderlijk zijn. Ook op de A7 richting Westerbroek. Tussen Zuidbroek en Hoge Zand. De vertraging is daar 5 minuten over 9 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Gouwen en Blijswijk doe je er 5 minuutjes langer over. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Horst Noord en Venrein Noord. Daar is de vertraging 6 minuten. Eén flitser. Ik vraag me af waarom. Want heel hard zou je niet kunnen rijden. Maar tussen Rotterdam en Gouda op de A20 wordt geflitst bij Rotterdam. Hektometerpaal 29.2. We gaan met ons foute been uit bed stappen zometeen. Ik zoek een fout liedje. Heeft alles te maken met het WK darts. Gisteravond was de finale. Ken je een leuke walk-on-song? Oftewel een nummer waarmee een darter komt oplopen. Vincent Tronk. Mocht je er eentje hebben, stuur hem dan nu in de app van Q-Music. Dan hoor je hem over ongeveer vijf minuten. Eerst is dit dood dan. Sounds better with you Run past the rivers, run past all the light Feel it crashing and burning till it all collides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 Goed, Jack en Elo Black hoorden je en In My World. Met je foute been uit bed. Lars, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je ook aan het weg vanochtend? Want wat is het glad en gevaarlijk op de weg? Jazeker. Ja? Ben je aan het werk of ben je gewoon lekker vrij? Ja, nee, ik ben aan het werk. En wat doe je? Ik uh, bezorg boodschappen bij de Jumbo. Oh, dat is wel uh, gevaarlijk vandaag met dat wagentje. <laughs> ja, ja, het wagentje is vooral heel lastig door de sneeuw te trekken, maar dat komt allemaal goed. Oké, okay, een beetje wiebelend komen die, bezorgen, komen die boodschappen wel aan vandaag. Ja precies. Okay, hou hem recht. Hé, hey, gisteravond was het uh, WK Darts, de finale. Heb je nog gekeken? Ik heb zeker gekeken. Ja, wel, uh, wel pijnlijk dan. Ik uh, kon er bijna niet van slapen. Is zo erg? Nee, dat valt best mee. <laughs> ja, ik ben dus sinds dit weekend een beetje darten gaan volgen. Een beetje, een beetje laat, uh, laat ben ik erbij. Maar ik vind het fantastisch, joh. Ja, ik vind het ook heel erg leuk. Ja. Ik kijk het vroeger al, maar dat mijn ouders. Wat goed. Ja, Guillaume van Veen heeft helaas net niet gewonnen. Uh, dat was jammer, want dat ging wel lekker. Maar ik ben wel op zoek naar een leuke walk-on-song. Want ja, elke darter komt natuurlijk met een bepaald liedje op. Uh, van wie wil jij hem horen? Ik wil graag die van Peter Wright horen. Ja, Peter Wright, zo erg zit ik nog niet in darten. Die ken ik niet, maar ik ben even gaan googelen. Wat een bijzondere gast is dit, joh. Ja, leuk, hè. Wat, wat voor haar heeft deze man? Dat is een soort hanekam Met uh, ja, in alle kleurtjes heeft hij hem. Ja. En, en volg jij hem ook een beetje? Dat is uh, buitenom de Nederlanders natuurlijk wel mijn favoriet. Ja. Ah, oké. Okay. Nou, en met, welke, met welk liedje komt hij dan altijd op? Wat wil je horen? Hij komt altijd op met uh, Don't Stop the Party van Pitbull. Nou, top, gaan we die doen. Ik wens je nog een hele fijne dag en doe voorzichtig. Dankjewel. Dankjewel. Hoi hoi. Met je foute been uit bed. DJR. You I do, I do. I a good time. le di frutta Uh, vorig jaar had Rondé nog een mooie mijlpaal. Hè? Toen bestonden ze uh, tien jaar. Vorig jaar klinkt trouwens heel ver weg. <laughs> dat was eigenlijk gewoon vier dagen geleden nog. Uh, wie dan dit jaar weer een jubileum viert is Westlife. Uh, de jongens zijn al iets langer bezig. Ze vieren in november hun 25-jarig bestaan. En dat doen ze groot met een show in de Ziggo Dome. Nou, die kaartjes die gingen ontzettend hard. Die vlogen er echt doorheen. De show was binnen tien minuten uitverkocht. Maar als je wil, je kan natuurlijk altijd nog even ticketswap proberen. Uptown girl, dit is Westlife, back your music. Like your music, you're the queen of my castle. Op deze witte zondagochtend. Het is lekker wakker worden als je de gordijnen open doet. Want je ziet alleen maar sneeuw. Op de weg is het wat spannender. Het was vanochtend een ja, toch wel spannend ritje van Rotterdam naar Amsterdam. Dus mocht je ook op de weg zitten, doe voorzichtig. Lekkere muziek onderweg. La Bouche komt eraan met Be My Lover. En ook Teddy Swims hoor je zo...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 Goedemorgen, het weer van Weerplaza. Uh, vanochtend uh, kan het flink sneeuwen, vooral in het midden en zuiden van het land. Uh, vanmiddag uh, kan het ook nog eens sneeuwen en het is best glad. Dus uh, code geel geldt nog de hele ochtend. Het wordt een graad of twee. Op de weg twee vertragingen, eentje op de A27 richting Goorkum... tussen Breda, Noord en Oosterhout. Doe je er vijf minuten langer over. En de A29 richting Rotterdam tussen de Haringvlietbrug en Oud-Beijerland. Ook daar vijf minuten. Flitsers, logisch, het is glad, niet gezien. Vincent Prunk David Garrett Teddy Swims and Tones and I are here now gone gone gone You've always better with you We will find impossible to contain Like coil La bij back music en be my lover. Joris, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Horis. Daar is Joris. Zo, Joris, ook wakker geworden in een uh, witte wereld. Enorm. Ja, je zit natuurlijk in het hoge oh, okay. noorden. Daar, daar zal ook wel veel gevallen zijn. Er is hier een heel laagje gevallen, ja. Het ziet er altijd heel erg mooi uit. Ja, moet jij niet naar buiten vandaag met je draaiorgel? Nee, ik laat ze lekker binnen. Gewoon je gelukkig. Wat kunnen je orgels ja. een beetje tegen sneeuw? Of gaat dat helemaal mis? Nou ja, op zich wel. Deed de kou ook wel. Alleen weet je wat het is? Als, er zijn gewoon heel weinig mensen op, op pad. Ja. He, die, gaan, die blijven thuis. Komen de Ja, dan blijven ze maar allemaal maar binnen. Dus daar heb ik ook niet veel <laughs> Dat is ook niet goed voor je centenbakkie. Nee, er ja, komt er ook weinig nee, nee, binnen. Dan, ja, dus ook mag geen risico nemen dan. Nee. Dus jij zit lekker warm binnen deze dagen? Ja, eigenlijk wel. Ja, nou goed begin van het nieuwe jaar. Ja. He? Zit je wel naast je orgel nu dan? Uiteraard, Krijgelijk. want uh, morgen gaat gewoon door, hè? Ja, ja, heb je buren daar geen last van, trouwens, Als je zo meteen weer gaat spelen? Nou, als je het inmiddels wel gewend denk ik. Dat is een <laughs> ja. goede, goede weg, hè? Ja, dat is ja, <laughs> waar, ja. Heel de straat weer <laughs> wakker. Joris, je gaat een liedje spelen op je draaiorgel. En uh, mocht je weten wat Joris hier speelt, het is een bekende hit. Laat het gelijk, gelijk weten in de app van Key music Stuur even de titel en artiest. Oké, okay, Joris, uh, laat je buren maar ja. lekker wakker worden. Daar gaan we. Hartstikke ja, goed. Daar gaat ie. Ik ga het opmaken. Oh, yeah. Hij moest even op gang komen, maar ik heb hem. En hopelijk de rest ook. Ja. Joris, dankjewel. Hartstikke goed, Wat speelde Joris hier? Stuur het in de app van Kie Music, dan maak je kans op het prijzenpakket.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 Working, did your truck break? Thank music. You're the Dracula. Horus. Orden is. Orden is. Orden is. Daar is Joris! En daarvoor speelde Joris een liedje op zijn draaiorgel. Die heeft de hele stad weer wakker gemaakt. En Elise, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent ook alweer lekker vroeg wakker op de zondagochtend? Ja, zeker. Kwart voor tien, mogen we dat vroeg noemen? Ja, ik, ik zou normaal nog slapen, denk ik. Dus, uh, ik vind oh, het, best het was kwart over zeven bij ons. Wow, wat vroeg. Wat, wat ben je van plan vandaag? <laughs> uh, nou, mijn kinderen zijn al wakker hoor, maar. Uh... Ja. Ja. Wij, uh, wij zijn onderweg naar Batavia-stad op dit moment. Oh, je gaat lekker een dagje shoppen vandaag. Yes. Maar dan ben je nu onderweg. Ja. Dus het is waarschijnlijk glibberen op de weg. Of is het inmiddels al beter te doen? Uh, nee, deze weg is wel uh, vrij slecht, moet ik zeggen. Ja. We rijden op dit moment 60 km per uur. Ah, ja, precies. Ja, een beetje 60, 70 rijden. Voorzichtig, ja. voorzichtig. Ja. Je hoorde Joris een liedje spelen op zijn draaiorgel. En jij wist meteen, ja. dat moet het zijn. Ja, nou, mijn vriend die ging hem meezingen en toen dacht ik: uh, Dit is hem. Oké, okay, het ging om uh, dit wat Joris speelde. Ik kon er uit opmaken tot dit stukje dan. Hè? Elise, wat speelde Joris hier? Dit was uh, Armin van Buren met This is what it feels like. En dat is natuurlijk hartstikke goed. En daarmee win jij het Q Yay. Veel plezier vandaag in uh, batavia stad. Ja, dankjewel. En voorzichtig, hè? Dat komt toch. ja, gaan we doen. Oké, okay, hoi hoi. Dit is wel de Joris op zijn orgel: Armin van Buren. This is what it feels like. Doebai.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 Als het te stil wordt, maar jij verstaat me.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 Lidl, je verdient het. Een goed begin is de halve prijs. Nu, 12 maanden, 50% korting op alle pakketten van... e-boekhouden.nl hey, Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie, weg van de massa op elizawasheer.nl e-boekhouden.nl hey, Nu, 50% korting... Hey, hey.